Elf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die ervan wordt verwacht, verdacht dat hij vandaag in de Amerikaanse staat Tennessee vier mensen heeft doodgeschoten, is vorig jaar gearresteerd bij het Witte Huis. Hij was toen op een plek waar het publiek niet mag komen. De man opende vanochtend naakt het vuur op bezoekers van een wegrestaurant bij Nashville. Daarbij vielen vier doden en drie gewonden. Sindsdien is er een klopjacht op hem gaande. De man van 29 had vroeger een wapenvergunning... maar die zou door de FBI zijn ingetrokken. Waarom is onbekend. In Antwerpen zijn vanwege het zomerse weer... tientallen deelnemers aan een hardloopwedstrijd onwel geworden. Ze moesten naar het ziekenhuis. Een paar liggen nog op de intensive care. Volgens de organisatie liepen de deelnemers... al sinds de start vanmiddag in de volle zon. Zeker 250 lopers in Antwerpen raakten bevangen door de hitte... en moesten zich langs de route laten behandelen door de hulpdiensten... die het niet meer aankonden. D66 wil af van bemiddelingsbureaus voor het persoonsgebonden budget. De partij vindt het schrijnend dat PGB-geld regelmatig verdwijnt... in de zakken van bemiddelaars, in plaats van dat het gaat naar goede zorg. D66 heeft samen met andere organisaties een plan opgesteld... dat fraude moet tegengaan. Eerder bleek al dat bemiddelaars erg fraudegevoelig zijn. Om zo'n bedrijf te beginnen zijn geen diploma's nodig. Het dodental van de aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen tot 57. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De aanslag gebeurde bij een gebouw waar Afghaanse kiezers zich kunnen laten registreren. Een zelfmoordterrorist zou explosieven in de deuropening hebben laten ontploffen. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Kabul opgeëist. President Erdogan zegt dat hij voor de verkiezingen in Turkije ook campagne gaat voeren in het buitenland. De verkiezingen in Turkije zijn in juni. In Duitsland is het voor politici uit landen van buiten de EU verboden om korter dan drie maanden voor verkiezingen campagne te voeren. Ook in Oostenrijk en Nederland zijn zulke bezoeken niet wenselijk, zeiden de premiers Koerts en Rutte afgelopen vrijdag. Tijdens de nationale bijentelling zijn dit weekend ruim 36.000 bijen geteld. Zo'n 3500 mensen deden eraan mee en telden een half uur lang de bijen in hun eigen tuin. De honingbij is het meest gezien, gevolgd door de rosse metselbij en de aardhommel. De telling is een initiatief van het samenwerkingsverband Nederland Zoomt. Of 36.000 getelde bijen veel is, valt moeilijk te zeggen... omdat de telling voor de eerste keer werd gehouden. In Rotterdam wordt massaal de bekerwinst gevierd... na de 3-0-zegen van Feyenoord op AZ. Na het laatste fluitsignaal sprongen supporters de fontein op het Hofplein in. De politie spreekt van een gemoedelijke sfeer in de stad... hoewel er volgens RTV Rijnmond ongeveer 30 mensen zijn gearresteerd... onder meer voor het afsteken van vuurwerk... Op de 16 is een bus met AZ-fans aangehouden... omdat bierblikjes naar buiten werden gegooid. Twee inzittenden zijn aangehouden. Het weer, vannacht overal droog, bij minima van een graad of 11. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Binnen zit Mieke van der Wij. Queen Elizabeth werd 92. In een gouden jurk en een zwarte handtas stond ze in de Royal Albert Hall. Met die tas geeft ze geheime signalen af. Zet ze hem op tafel bij een diner, dan verveelt ze zich op de grond betekent help mij van deze gesprekspartner af en nog zo 21. Alleen als hij aan haar linkerarm bungelt is het oké. Okay. Dus ik heb goed opgelet. Zelfs toen Charles dat genante mummy hield en iedereen drie keer hurray moest roepen, bleef de tas hangen. Hé, gelukkig. Vanavond hartelijk welkom op dit oog, bij dit oog, op zondag 22 april. Sarkozy, Gérard Depardieu, Charles Aznavour, allemaal tekenden ze een manifest tegen het nieuwe antisemitisme in Frankrijk. En Salah Abdeslam, een van de verdachten van de aanslag in Parijs, krijgt morgen te horen wat de uitspraak is in een ander proces tegen hem in Brussel. En in de befaamde Dodenvallei ten noorden van Madrid liggen meer dan 30.000 slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog begraven. Nabestaanden hebben eindelijk toestemming om de graven te openen. En Roy Orbison gaat weer optreden, ook al overleed hij 30 jaar geleden. En Mirjam Rottenstraij is hier. Zij schreef een bijzonder boek over haar verongelukte zoon Tonio met behulp van zijn eigen kattenfoto's. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 22 april. Ambulances rijden af en aan in de straten van Kabul. Een bom bij een registratiebureau kost tientallen mensen het leven. De Taliban hebben de aanslag opgeëist. Denouncing the elections as a fraud and displaying them all as an American plot. De Taliban zien de Afghaanse verkiezingen als een verlengstuk van de Amerikaanse bezetter. De opkomst werd al niet hoog ingeschat. Nu verwachten deze Al Jazeera-verslaggever dat er nog minder mensen zullen gaan stemmen. In Nicaragua gaan de gewelddadige protesten... tegen het beleid van president Ortega de vierde dag in. Zeker tien mensen kwamen om het leven. Terwijl de rellen doorgingen, werden zij naar hun laatste rustplaats gebracht. De politie heeft een 27-jarige Hagenaar aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn. Welke rol hij heeft gespeeld, wil de politie niet zeggen. Zodra de informatie is wat we kunnen delen, wat we mogen delen... dan gaan we dat uiteraard doen. De 17-jarige Orlando uit Rotterdam kwam in februari... na een afspraak met een onbekende man in Den Haag niet meer thuis. Een week later werd zijn lichaam gevonden. Volgens de politie is de zaak nog niet rond. Ik zie het als een mooie ontwikkeling in deze zaak... en we vonden het belangrijk genoeg om het te melden. Dus vandaar dat we dat ook hebben gedaan. Het was de hele avond feest in Rotterdam. Terecht, want in eerste instantie kwam het vuurwerk in de bekerfinale van de AZ-supporters. Daarna van de voeten van de Feyenoord-spelers. Moet je nou toch kijken, dit zijn toch gestoord hoor. Gooi nou die troep niet op het veld, jongens. Moet de voorzet komen, is goed. En kan Berghuis koppen? Is de doelpunt? Jawel! Doelpunt Feyenoord! Van Persie richting 16-meter, Biedt combinatie Berghuis. Terug naar Van Persie, Van Persie oh. met een stiftje. Wat een schitterende goal! Filena met heel veel tijd voor het schot. Daar komt het schot van Filena, Pizot laat los, door. 0-3 en nu is het gedaan. Kuibers fluit nu wel af en dan is het definitief. Dan wint Feyenoord voor de dertiende keer in de geschiedenis van deze voetbalclub de beker. Dat was nieuws vandaag op radio hey, en hey, Ja, altijd fijn hè, om Amsterdam te besche. Maar goed, mag ook. Lot Win, wat staat er in de krant van morgen? In NRC staat dat TBS-patiënten bezorgd zijn over de veiligheid in de Oostvaarderskliniek in Almere. Volgens de patiëntenraad wordt er drugs verhandeld in de kliniek. En heeft dat de afgelopen maanden geleid tot meerdere vechtpartijen tussen patiënten. Behandelaren zouden geen grip hebben op de situatie. De directie heeft extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd... maar die werken volgens de patiëntenraad averechts. De raad heeft bij het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd... om een onderzoek. Het ministerie en de directie van de kliniek wilden niet reageren in de krant. Scholen slaan alarm over een verzwaring van de werkdruk... door de nieuwe Europese Privacywet. In de Telegraaf staat dat de nieuwe wet die eind mei ingaat... leidt tot veel extra administratie. Scholen moeten straks voor iedere foto apart toestemming vragen aan de ouders. En ook voor het opslaan van toetsuitslagen moeten ze toestemming hebben. De Algemene Vereniging Schoolleiders bevestigt de klachten. Waarschijnlijk zijn niet alle scholen over een maand klaar voor de nieuwe werkwijze. Tientallen bedrijven overtreden de wet... door niet op tijd de jaarrekening op te maken of te publiceren. Dat blijkt uit onderzoek waar het Financiële Dagblad over schrijft. De meeste ondernemingen, zoals de BV, de NV en de coöperatie... zijn wettelijk verplicht om jaarcijfers vrij te geven. Maar veel bedrijven stellen dat zo lang mogelijk uit... of blijven expres vaag over hun financiële situatie. En daardoor is het voor klanten, burgers en politici... moeilijk te controleren hoe een onderneming ervoor staat. De onderzoeker zegt in het FD dat dat... Materiaal maatschappelijk onaanvaardbaar is. Na een paar weken proefdraaien is Robin nu echt aan het werk... in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Robin is niet zomaar een werknemer. Hij is de eerste robot in het ziekenhuis. En zelfs de enige in heel Europa, volgens het AD. Zijn baan? Op en neer rijden met bloedbuisjes. En in de toekomst moet Robin ook op bestelling medicijnen kunnen afleveren. Een hoogleraar zegt in de krant dat robots op termijn... zelfs een groot deel van de zorg zullen overnemen. Tot het wassen van mensen aan toe. Voor wie dat vervelend of ongezellig vindt... heeft de hoogleraar één troost. De robots leren waarschijnlijk ook gesprekken voeren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid... In de ochtendbladen. In Frankrijk hebben zo'n 250 mensen, onder wie ex-president Sarkozy en acteur Gérard Depardieu, een manifest ondertekend waarin staat dat er in Frankrijk sprake is van een nieuw antisemitisme onder moslim-extremisten. Volgens de ondertekenaars is er sprake van een etnische zuivering. Frankrijk-historicus Niek Pas, goedenavond. Goedenavond. Wat staat er nog meer in het manifest? Nou, de, wat de ondertekenaars eigenlijk willen is dat uh, de Franse islam zelf gaat optreden tegen antisemitische passages in de Koran. En die zouden niet meer mogen worden voorgedragen. En meer in het algemeen uh, willen de ondertekenaars dat uh, de strijd tegen antisemitisme veel meer dan nu het geval is een nationale kwestie moet worden. Ja. Ik noemde al uh, Sarkozy en Depardieu. Zijn er nog meer namen die je kunt noemen die het ondertekend hebben, die ons wat zeggen? Ja, de, eigenlijk de ondertekenaars zijn een mix van, uh, een nogal frappante mix van uh, beroemdheden. Uh, onder meer ook van Joodse komaf, uh, feministen, linkse republikeinen, maar ook neoconservatieven. Uh, naast de Sarkozy zijn de oud-politici Manuel Valls, uh, voormalig premier. Het uh, uh, behoort tot ondertekenaars, maar ook de voormalig burgemeester, linkse burgemeester van Parijs, Bertrand de Lannoy. En uh, nou, namen die uh, Nederlanders zeker uh, ook nog kennen... Uh, zijn uh, de zangeres uh, Carla Bruni... Uh, en uh, bijvoorbeeld de cineaste en weduwe van Joris Evans... de uh, wereldberoemde filmmaker, uh, Marceline Loridan Evans... die een aantal jaren geleden in Nederland ook uh, bekend werd... via een boekje uh, over uh, de ervaringen in Auschwitz... Ja. Dat, dat las ik, dat is een prachtig boekje. Uh, dat is inderdaad een, een, ja, een diverse verzameling. Het uh, was ook veel in het nieuws vorige maand... dat er een Joodse oudere vrouw is vermoord. Hè? In de tachtig was ze, geloof ik. Dat heeft toen veel losgemaakt. Er was een witte mars. Was dat ook mede de aanleiding voor dit manifest? Ja, dat is wat geschreven wordt he, door de uh, ondertekenaar zelf. Um, tegelijkertijd is het ook een, een ballonnetje voor een boek dat de komende week gaat verschijnen en dat heet Le Nouvel Antisemitisme en France... dus het nieuwe antisemitisme in Frankrijk. En dat is een boek dat natuurlijk wat langer in de, in de kast ligt. En dat gaat met name over de zaak Sarah Alimi... een Joodse mevrouw die twee jaar geleden werd vermoord... en waarbij het antisemitische karakter van die moord heel erg duidelijk was. En dus die, nogmaals de zullen dat ze ja, er nu echt wordt opgetreden. Ja. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken... Neemt antisemitisme in Frankrijk al jaren af? Dat vond ik wel opmerkelijk. Zien die ondertekenaars dat dan anders? Ja, ja dat is heel interessant. Want op de achtergrond is dit de strijd die in Frankrijk al langer woedt... tussen uh, ja, voor- en tegenstanders over de houding van de staat. Maar ook de, de maatschappij tegenover over de islam in zijn algemeenheid. Uh, Frankrijk zou naar een Franse islam moeten. En ja, die cijfers worden ja, te passend, te onpassend ingezet. Uh, het aantal antisemitisten. Antisemitische daden als zodanig zou over de hele lijn weliswaar, weliswaar gedaald zijn. Maar daarbinnen zou het aantal gewelddadige handelingen... zoals grafschendingen, agression violent, weer zijn gestegen. Dit is het maar net waar je de klemtoon op uh, legt. Ja. Nou, We zullen zien wat het teweeg gaat brengen. Uh, uh, Niek, we hebben een keus voor je, tot slot. Uh, weer muziek van Asnavour of van Carla Bruni? Van welke plaats zullen we draaien? Ah ja, Asnavoer, natuurlijk. Ja, heerlijk, <laughs> nou. <laughs> Oké, <Okay>, dankjewel. <laughs> Niet pas, we gaan luisteren naar Asnavoer. Graag gedaan. Ja. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very, very, very table. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire Te l'écrire Dans la langue de Shakespeare My Daisy, Daisy, Daisy désirable Je suis malheureux D'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau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 D'aller choisir mon vocabulaire Pour te plaire Dans la langue de Molière Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables Tu n'as pas compris, tant pis ne t'en fais pas Et viens t'en dans mes bras, darling, I love you love I want you et puis le reste You are the one for me for me for me formidable Je me demande même pourquoi je t'aime Toi qui te moques de moi et de tout Avec ton air canaille canaille canaille How can I love Ik had al gehoopt dat hij dit zou kiezen. For me, formidable van Charles Aznavour. Bij de aanslagen in Parijs in november 2015 kwamen 130 mensen om het leven en ruim 350 werden gewond. De belangrijkste nog levende verdachte van die aanslagen is Salah Abdeslam. Morgen staat hij in Brussel voor de rechter, maar niet voor wat er in Parijs is gebeurd. Hij krijgt de straf te horen voor zijn rol bij een schietpartij in Brussel in 2016, waarbij drie agenten gewond raakten. Ik ga erover praten met onze correspondent in België, Sander van Hoorn. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Het gaat dus niet over Parijs, maar over een schietpartij in Vorst, dat was ja. een maand of vier later. Wat gebeurde er die dag? Ja, het was eigenlijk een reguliere huiszoeking. Uh, Abdeslam was voortvluchtig en uh, werd natuurlijk in heel Europa... naar hem gezocht en met name ook in, uh, in Frankrijk en België. En in België was er in een voorstad van, uh, van Brussel-Vorst... was er een huiszoeking, uh, eigenlijk op zoek naar computers... waar dingen op zouden kunnen staan, uh, dingen die achtergelaten waren... door de verdachte. En eigenlijk verwachtte de politie bij die inval niet dat er drie mannen in het appartement aanwezig waren... waaronder dus Abdeslam. Nou, een hevig vuurgevecht, meerdere agenten gewond. Eén uh, uh, van die uh, mensen is om het leven gekomen. En twee anderen konden, uh, konden ontsnappen, uh, waaronder Abdeslam. En die uh, is pas later in, uh, in Molenbeek is opgepakt. Ja, een paar dagen ja, dat na... Dat is de hele voorgeschiedenis. Maar omdat wat er dus gebeurde bij die uh, schietpartij in die voorstad van Brussel... Daar staat hij morgen voor terecht. Ja, en wat je al zei, een paar dagen na... die schietpartij werd hij in Molenbeek opgepakt. Ja, Meer dan plot. vier maanden wist hij uit handen van de politie te blijven. Tot vanmiddag. In de wijk Molenbeek, waar hij vandaan komt, wordt hij gearresteerd. Een Belgische tv-ploeg staat er bovenop... als een antiterreureenheid een huis binnenvalt. Maar, Salah Abdeslam wordt levend gepakt. Hij wordt daarbij in zijn been geschoten... Ja, Sander, hij heeft tot nu toe elke medewerking aan het proces geweigerd. Waarom? Omdat hij uh, de rechtbank niet erkent. Uh, zoveel heeft hij wel gezegd. Op de eerste dag van het proces tegen hem nam hij kort het woord en zei hij: uh, Ik erken uh, God, ik erken uh, de Koran en ik erken de profeet. En u als rechter dus niet. Dit is een uh, politiek of het is een publiek proces waarbij eigenlijk voor moslims, zegt hij, de veroordeling al is uitgesproken. Meer in het algemeen zag je dat bij de advocaat van Abdeslam... maar ook van de andere die terecht staat, Sofian Ayari... die dus ook bij de schietpartij betrokken was. Zij proberen heel erg die zaken uit elkaar te houden... wat wij hier nu eigenlijk ook doen. Ja. Ze zeggen de hele tijd, dit gaat niet over de aanslagen in Parijs. Dit gaat niet over de aanslagen in Brussel... Die uh, kort na de arrestatie van de Apteslam plaatsvonden. Dit gaat om dat ene incident die schietpartij in Vorst. En is zij er morgen wel bij? Is nee, uh, er. niet? Nee? Nee, tenminste, okay. nee. dat is de verwachting dat hij uh, er niet uh, bij is. Uh, vorige keer waren er heel veel veiligheidsmaatregelen, uh, eigenlijk gepland voor de hele week dat het proces zou duren. Uh, maar ja, goed, die waren uiteindelijk alleen de eerste. Uh, dag nodig, want daarna was hij er ook al niet meer bij. Dus hij heeft niet eens uh, de uh, straf horen eisen, hij heeft zijn advocaat niet horen pleiten. Hij heeft er alleen maar bij gezeten uh, om uh, op de eerste dag uh, die woorden te spreken. Ja. Vier dagen na de arrestatie van Abdeslam wordt er een grote aanslag gepleegd. Vliegveld van Zaventem. 32 ja. doden, meer dan drie hoorten. is procesion Maalbeek ook ja. hè, in het centrum van Brussel. Die aanslag speelt ook een rol hè, in dit proces. Ja, eigenlijk toch niet. Hè? Kijk, de verwachting is, of de verdenking is, dat het allemaal dezelfde terreurcel is. Die, dat een van degenen die daar aan het vechten was, aan het schieten was, Belkaid dat die de aanslagen in Brussel ook gecoördineerd heeft. Maar ja, feitelijk gaat het daar niet hierover. Het kan ook helemaal niet, want dat gebeurde na die schietpartij waar dat proces morgen over gaat. Maar ja dat, dat halen heel veel mensen natuurlijk niet uit elkaar, omdat het die uh, terreurcel zou zijn. Omdat deze twee mannen de enige levenden nog zijn die terechtstaan... zie je dat er heel veel aandacht is ook van slachtoffers. Niet alleen uit Parijs, maar ook uh, mensen uh, uit Brussel die denken... ja, dit is het enige wat ik heb wat... wat, wat mee kan helpen aan het oplossen van wat ik heb meegemaakt. Wat een soort, ja, om een lelijk Engelse woord te gebruiken... closure kan geven. En je ziet dus dat heel veel slachtoffers en nabestaanden... dit proces dan toch maar, hoewel het er eigenlijk niet mee te maken heeft, aangrijpen. Ja, omdat ze denken hij was wellicht op de hoogte van die aanslag. Ja, en omdat het zo'n bekende... Uh, terrorist is, ja, nou, nou noem ik hem terrorist... terwijl dat dus nog feitelijk bewezen moet worden door een rechtbank. Maar goed, laten we daar even van uitgaan, Dat is dan wel heel zuiver. Maar goed, dit, dit, dit zijn de enige terroristen die nog in leven zijn. En ja, daardoor zie je dat heel veel mensen daar toch naar kijken. Van als hij dan veroordeeld wordt... Ja, dan, dan heb ik in elk geval iets van genoegdoening. En dat is natuurlijk een hele belangrijke functie... van een, een, een strafrechtsproces. Genoegdoening voor slachtoffers en nabestaanden. Ja. Hij heeft altijd uh, gezegd dat hij uh, zich tijdens... Die die aanslagen in Parijs had bedacht, dat dus een bomgordel had weggegooid en gevlucht ja. was. Is er trouwens nog iemand die aan dat verhaal enige waarde hecht? Nee, die bomgordel is natuurlijk ook uh, onderzocht. En daar is dan weer twijfel over. Maar ja, hij, hij zegt dus eigenlijk ook uh, voor zijn aandeel... bij de schietpartij in, uh, in Brussel... dat hij dus helemaal niets heeft gedaan. En dat is ook waar de rechtbank zich morgen over uit moet spreken. Hè. Even de inhoud van de zaak. Uh, hij, hij en die andere uh, man die terecht staat, die zeggen... nee, er is er maar eentje die uh, geschoten heeft. En uh, die uh, is dood. Dus ja, dat is jammer. Maar wij hebben alleen maar geprobeerd te vluchten. Terwijl uh, het openbaar ministerie zegt, nee, dat kan gewoon niet. Als je kijkt naar het ballistisch onderzoek, er is op meerdere plekken gelijktijdig uh, geschoten. Dus dat kan niet alleen die ene man zijn geweest. Dus dat is een van de basisdingen waar uh, de rechter zich morgen over uit moet spreken. He, dus de poging tot moord op die agenten, uh, verboden wapenbezit en dat alles in een terroristische context, dat is het andere belangrijke wat morgen uh, de vraag is of de rechtbank daarin meegaat, want dat betekent dus dat die andere twee feiten extra zwaar worden. Nou ja, in totaal ...dreigen de beide heren voor twintig jaar uh, de cel in te gaan... ...als de rechter meegaat in wat het Openbaar Ministerie geëist heeft. Ja, en dan moet dat proces over de aanslagen in Parijs nog komen. Ja, en dat betekent dus ook dat ze voorlopig niet in uh, België... ...in de gevangenis zullen zitten. Ze zitten nu fysiek, Abdeslam zit in uh, uh, Frankrijk in de gevangenis... ...en dat hij dit proces uh, mocht bijwonen... ...ja, dat is een soort deal geweest tussen de Belgische en de Franse justitie... Want Um, hij gaat dus dat proces in Frankrijk, dat grote proces voor de aanslagen in Parijs, dat gaat dus nog beginnen. Uh, daar gaat hij terecht staan. Als daar een straf uit voortkomt, gaat hij die daar uitzitten En pas daarna, als dat gebeurd is, kan België eventueel vragen om een uitlevering om die straf uit te zitten die hij hier morgen gaat, uh, waarschijnlijk gaat krijgen. He, dus dat is een beetje de volgorde. Uh, Parijs gaat eigenlijk voor alles. Alleen Parijs heeft nog wat langer tijd nodig uh, voor dat proces kan beginnen. En daardoor uh, ging er dit er tussendoor? Ja, want dat verwachten we dit jaar nog, nog niet, hè? Dat, uh, dat proces begreep ik Nee, dan ga ik een beetje af ook op wat uh, mijn collega in Parijs, Frank Renoud, erover zegt. Uh, dat kan nog jaren duren. oké. Okay. Dankjewel, Sander van Hoorn. Oh, a fighter is what I be. Catching dreams to find out what things. Twisting round choices, dry Janne Schra was dit, met Hold on to. Het wordt de Dodenvallei genoemd, of de Vallei van de Gevallenen. Een immense graftombe in de buurt van het Escorial... een abdijcomplex iets ten noorden van Madrid. Het werd aangelegd door generaal Franco... en meer dan 30.000 Spanjaarden zijn erbij gezet. Morgen wordt die tombe door onderzoekers geopend... om de staat van de lichamen te onderzoeken. Goedenavond, Rob Zoutberg, correspondent in Spanje. Hi. Je bent er zelf al eens geweest, hè? Beschrijf het eens. Nou ja, Het is echt zo'n typische plek waar je je heel erg klein voelt... als je daar naartoe gaat. Je moet eerst een, uh, tegen een heuvel oprijden. Dan kom je uiteindelijk daarboven aan. Dan kom je bij een plateau uit. En daar is die basiliek uh, aangelegd, die dode vallei. Je moet een poort door die tien meter hoog is en zes meter breed. En daarna kom je in de basiliek zelf terecht. Let wel, uitgehouden in een, in een rots door krijgsgevangenen destijds... 260 meter lang... Uh, alles is bedoeld dat je daar als mens zeer klein en nietig voelt, en dat ja, het is ook gelukt. Hè? Als je daar inloopt, het is echt. Ja. Je vergaat uh, bijna in een enorme ruimte daar. Waarom werd het aangelegd? Nou, het werd destijds aangerecht, uh, eigenlijk onmiddellijk na, de, na, na zijn overwinning... Uh, in de burgeroorlog in 1939, besluit Franco een grafmonument aan te leggen... wat hij noemt voor de martelaren van Spanje... en ter herinnering aan hun glorieuze kruistocht tegen de Spaanse Republiek. En dat wel, zijn plan was dus om daar die graf... ...tomben aan te leggen, met waarin ook de gevallenen moesten komen liggen... ...van alleen zijn kamp, dus alleen uit zijn geledingen... ...uit zijn soldaten die moesten daar komen. Dat is later een kentering ingekomen in die gedachten... ...en zijn uiteindelijk ook republikeinen daar terechtgekomen. Dus zijn tegenstanders, 34.000 mensen... Maar dat ging nogal grof destijds. Want uh, vanaf 1959 zijn gewoon uh, begraafplaatsen leeggehaald. Bestaande andere massagraven. En begon het dumpen daar letterlijk. Ik kan het niet anders zeggen. Van mensen in, in die graftommen. Tot daar, tot daar zo'n 34.000 mensen kwamen. En dat wel de helft van die mensen is nooit geïdentificeerd. Het is ook nooit op verzoek van die families gegaan. En sindsdien liggen ze daar dus. En liggen ze dan allemaal door elkaar? Nou, het is destijds gegaan met, uh, wat ik begrijp, in kisten. Mensen zijn overgebracht in kisten daar naartoe... en, en bijgezet in die grafnissen Aan weerszijden uh, van de basiliek zijn ze neergelegd. Maar we weten eigenlijk niet hoe ze daar nu aan toe zijn. We weten dat het vochtig is daarbinnen. Dat er ook vocht door die, door die rotswand uh, naar beneden is gelopen. We zijn... We hebben ooit een paar foto's gemaakt door de monniken uit de abdij die, die, die, die, die de boel beheren. En daar zagen we uh, stapels botten op elkaar liggen, kisten die vergaan zijn. Dus de vraag is of dat elders ook zo is. Dat, daar moeten we allemaal vandaag meer over, gaan, uh, vanaf morgen meer over gaan leren. Hoe uh, de lichamen daaraan toe zijn. Dit gaat het in ieder geval let, wel. Dat maakt het bijzonder. Op verzoek van vier, uh, van de nabestaanden van vier mensen die, er, die daar liggen. Uit twee kampen afkomstig, dat maakt het ook bijzonder. Uit het Republikeinse kamp een anarchistische dierenarts... en zijn broer die daar liggen. En twee soldaten van Franco, ook familieleden daarvan... hebben nu via de rechter gevraagd. Echt letterlijk, en dat maakt het de dag morgen heel historisch... dat de beitel in de muur gaat, dat de muur wordt opengebroken. en gewoon wordt gekeken hoe de situatie in het graf is. Omdat zij vinden dat zij hun geliefde nabestaanden... zelf moeten kunnen herbegraven? Ja, nou, daar komt het op neer. Hè. Ja. Het is erg interessant. In Spanje is eigenlijk sinds 2000 al een beweging op, uh, op, op gang gekomen. En het wel gedood in 1975. Nou, dan gaan er 25 jaar voorbij. En dan zie je dat in Spanje een beweging ontstaat, uh, opstaat... die het recht opeist om mensen op te gaan graven. En het komt er gewoon op neer dat mensen het recht willen... om hun mensen naar... Naar het familiegraf toe te brengen, bij te zetten bij, bij vader, moeder, bij broer en zus. Om daarmee de geschiedenis van die burgeroorlog, de geschiedenis van de dictatuur voor hunzelf af te kunnen sluiten. Uh, en dan, ik ben een keer bij zo'n begrafenis geweest, van mensen die opgegraven waren uit een, een massagraf. Net wat heb je dus een heel klein kistje, want er maar, zijn maar, maar, maar een paar botten die vaak worden teruggevonden. Maar het bijzetten, hè, dan. In een familiegraf waar dat dan ook in Spanje, is ook voor mensen dan een... Mensen willen ook niet meer dan daarmee gewoon hun eigen geschiedenis afsluiten. Was het moeilijk voor hen om daar toestemming voor te krijgen? Ik neem aan van wel. Ja, uh, heel erg moeilijk. Er zijn jaren, want de toestemming... Hè, er is een wet die het mogelijk maakt om identificatie uit massagraven uh, mogelijk te maken. Het was nog nooit gebeurd in het geval van deze immense dodenvallei... Nou, dan gaat er twee jaar van juridische strijd aan vooraf. Dat, ja, uiteindelijk is het gelukt. Het probleem steeds bij die dode vallei is dat we niet helemaal weten... wie nou over welk gedeelte wat te zeggen heeft. Er is een gedeelte van die grafnissen. En daar, dat is dan een soort beheer van, van de Spaanse overheid. Maar het gedeelte in het midden, dat is dan weer de abdij. Dat is dan weer in handen van de katholieke kerk. En let wel, dat hebben we nog eens genoemd. Ook Franco ligt zelf in die dode vallei begraven onder het altaar. Nou, daar heeft de overheid dan weer niks over te zeggen. Dat, gaat dan weer, uh, dat valt dan weer onder de kerk. Dat maakt de boel erg mistig en lastig ook. Ja, er is toch ook wel eens gedoe geweest over het lichaam van Franco... dat dat zou moeten worden herbegraven elders. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Er is altijd is alles zo gelaten zoals het was. Ja, nee, kijk, al jaren wordt er over gesproken. Het is natuurlijk heel raar. Er wordt een monument aangelegd voor de gevallen aan weerszijde... Uh, uh, tijdens de burgeroorlog. Maar uiteindelijk is de laatste die daar nog is bijgezet in, in die dodenvallei... is Franco zelf. Nou, hij was geen gevallen in ieder geval uit die, uit die burgeroorlog. Want hij is nog jarenlang is hij de dictator van, van Spanje geweest. Ook de oprichter van de uh, uh, falangistische Partij... Uh, ligt tegenover hem uh, onder dat altaar. En mensen zeggen hier... als je al een monument wil hebben... voor alle gevallen van die verschrikkelijke burgeroorlog... dan zou in ieder geval als eerste de, de dictator daar weg moeten. Of zoals nabestaanden het hier ook zeggen... het is eigenlijk schandalig dat slachtoffers van het regime... nog altijd belastinggeld betalen... Om dat grafmonument van Franco te onderhouden. Zijn eigen graftombe, zijn eigen uh, uh, kist die daar begraven ligt, te onderhouden in die, in die, in die dodenvallei. En zeggen: Als je al een, een, een verzoeningsmonument zou willen aanleggen, wat het eigenlijk zou moeten worden, dan moet eerst de dictator zelf maar eens weg. Ja. Maar goed, een hoop goede wil. Maar het is op een of andere manier, een of andere manier iets waar je in Spanje gewoon niet aan mag komen. Nee, en ik begrijp dat het ook nog omstreden is, omdat er regelmatig fascistische organisaties bijeenkomen op die plek. Ja, nou, dat is gelukkig, uh, uh, moet je zeggen... Ik ben ik heb er één keer bij geweest. Dan sta je daar dus uh, uh, op, de, op de, de, de ruimte voor die basiliek, echt omringd... door honderden skinheads uh, met de armen omhoog en, en, en, en strijdliederen zingend... Uh, sta je daar om, om Franco te herdenken. Uh, dat is, sinds een aantal jaren is dat verboden en gebeurt het niet meer... Maar goed, je zou er eens naartoe moeten gaan naar die dode vallei... en dan valt meteen ook op dat als je daar binnenkomt in die basiliek... er liggen altijd verse bloemen voor Franco. Hè? Er liggen op zijn Maar Er zijn dus altijd mensen die daar nog uh, eer komen bewijzen aan de dictator. En nogmaals, het voedt dus uh, de gedachte van mensen die zeggen... nou, eerst die dictator weg, dan gaan we er overheen hebben... om er een museum van te maken. Ja. Ja. Morgen gaan ze daar dus uh, hakken. Uh, je, je, je kan er uh, donder op zeggen dat meer familieleden dat dan willen. Hè? Daar zijn ze natuurlijk ook bang voor. Ja, nou ja, maar goed, dat is waar men bang voor is. Daarmee is het tegengehouden. Maar let wel wat er gaat gebeuren. Hè, morgen en uh, ook dinsdag gaan ze verder met onderzoeken. Het schept natuurlijk een precedent hè, dat wat er nu gebeurt. Hè, de, de, letterlijk, de bel gaat in de muur. Er wordt gekeken wat, wat daar binnen ligt. En als deze families van deze vier doden... Uh, het lichaam kunnen gaan opeisen van de van, van, van van, van van van van mensen die daar liggen... Ja, dan kan je de donder op zeggen dat meer mensen dat gaan willen. Dat is waar men bang voor is. Uh, maar misschien moet je ook wel zeggen een overheid, een Spaanse overheid die nooit iets wilde met dit monument, die altijd zo had, laten we er maar niet aankomen. Ja, die wordt nu wel gedwongen tot handelen, Want doordat mensen zelf zeggen: ik wil mijn uh, nabestaanden uh, of ik wil mijn de lichamen opeisen om ze bij te zetten. Overheid, doe iets. Jullie doen niks. Nou, dat, dan doen wij het dus wel. Ja. Dankjewel, Rob Zoutberg in Spanje. Morgen staat het Amerikaanse zanger Roy Orbison... in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Alleen dan niet zelf, maar als hologram. Orbison is namelijk al een jaar of dertig geleden overleden. Goedenavond, Danny Vera. Goedenavond. Groot liefhebber van de muziek van Orbison, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, zeker ja. Wat, maakt het nog, wat maakt hem zo bijzonder... Nou ja, ik, ik, ik, Springsteen heeft dat altijd uh, mooi verwoord, weet je wel. Die wilde dat hij kon schrijven als uh, Bob Dylan en zingen als Roy Orbison. Ik denk dat er, uh, ja, weet je wel, naast Elvis, uh, ik denk dat El Roy Orbison toch wel een van de beste zangers was uh, van die tijd. En uh, ja. ja, ook heel bijzonder, hij schreef natuurlijk ook alles zelf. Je bent gevraagd om uh, het voorprogramma te verzorgen, maar daar heb je voor bedankt. Ja, ja, dat komt omdat. Om ja, ik vind dat zo'n avond. Uh, geen voorprogramma nodig heeft of zo. Weet je wel. Ik weet niet. Het, het was niks voor mij. Dat, dat, uh, ik, ik moet ook heel eerlijk zeggen. Het is uh, prachtig zo'n uh, zo uh, hologram. Alleen ik, ik hou persoonlijk liever meer van de herinnering. Ik vind dat uh, iets mooier. Nou ja, ik, ik heb er wat beelden van gezien. Het, het ziet er wel indrukwekkend uit. Ja. Zou je nou echt toch. Het gevoel kunnen hebben dat hij daar echt staat, denk je? Uh, nee, want ik weet dat hij dood is. Nee, het blijft altijd iets heel geks met, met, met dat soort dingen en die moderne techniek. En ongetwijfeld, als ik erbij ben, dan denk ik van: oh wow, dit is toch wel heel leuk. Alleen, ik hou, er, ik hou gewoon niet. Nee. Ik hou ook niet zo van tribute bands en ik hou ook niet zo van. Uh... Ik hou, de in, ik hou van de inspiratie die die mensen voor ons hebben achtergelaten. En daar put ik zelf ook heel erg uit. Maar om iemand uh, klakkeloos na te doen of uh, een, een, ja, een, een film te gaan kijken of zo. Ja, ik weet, ik ja, weet het ja. niet precies. Het is misschien niet helemaal aan mij besteed. Maar ik vind het wel heel tof dat er is omdat ik denk dat er wel heel veel mensen dat wel hebben. Ja, nou, Het is natuurlijk ook een manier om gewoon nog geld aan hem te verdienen. Ja, ook dat. Mm. Maar ja, dat is natuurlijk heel deze industrie. Het ja, gaat over geld. Ja. Precies. Toch, kijk, ook al zou je nog de illusie kunnen hebben dat hij daar staat... hij gaat bijvoorbeeld niet zeggen... Go evening, Rotterdam. En, weet ik niet. Misschien kunnen ze dat ook wel doen oh, met de computer. Ja, weet je wel, voor hetzelfde geld hebben ze een beetje knip-en-plakwerk gedaan. Dan hebben ze ergens dat hij ergens een keer het woord rotary heb En dan nog wel iets van, hij uh, was fishing at the dam... en dan uh, knippenplakken ja. in het, uh, het zou in Rotterdam. Het zou kunnen. Hij gaf zijn laatste concert in Nederland in 1987. Daar was jij toen, denk ik, nog net te jong voor, hè? Toen was ik tien, ja. ja. Ja, nee, toen nee, daar was ik niet bij. Een nee, ja. tijdje terug was je ook de gast in dit programma. Toen samen met Alex Orbison, de zoon van Roy. Toen ja. werd een oud album opnieuw uitgebracht. Ik heb wel het idee dat er vernieuwde belangstelling voor hem is. Hoe, hoe, hoe kan je dat verklaren? Nou, gelukkig wel natuurlijk. Het is ook heel fijn dat platenmaatschappijen, weet je wel, die er. Uh, wat jij dus ook zegt, uh, geld aan willen verdienen. Uh, wat natuurlijk ook zo is. Maar aan de ene kant moet wel een drijvende motor erachter blijven... om dat uh, on onder de mm -hmm. mensen te brengen. En ik, ik vind dat eigenlijk alleen maar heel fijn... omdat een jonge generatie ook uh, in contact kan komen met die muziek. En dan, weet je wel, al komen ze er maar door met één liedje. En dan kunnen ze op YouTube gewoon het hele repertoire checken. En dan... Uh, ja, ik vind dat alleen maar mooi dat, dat, dat deze tijd... Dat, dat ja hele jonge mensen gewoon eigenlijk alles kunnen vinden wat, ja. waar ze maar interesse in hebben. Nou ja, je noemde zelf ook die tribute bands, hè? hologrammen. Ik geloof dat Alba ook bezig is met een hologrammen optreden. Hè? Maar zijn die meer... leven toch nog? Nee. Nou ja, maar goed, er, er zijn meer, laten we zeggen meer artiesten die, <laughs> ja. die, die daar dus. <laughs> maar kennelijk... dat vind ik, weet je wat? Dat vind ik wel echt het fucking toppunt van luiheid hoor. Ja. Dat je een hol hologramshow van jezelf gaat maken terwijl je er gewoon nog bent. Weet je, want dan zit je daar in Zweden in je Ikea-woning en dan denk je: Ja, ik ben echt te bedonnen om op te gaan treden. Ja. Ik, uh, ik stuur een hologram. Ik vind ja, ja, ja, er is natuurlijk wel meer kritiek uh, op dit soort voorstellingen. He, je had het net al over tribute bands. Uh, mensen zouden beter naar het concert van een levende artiest kunnen gaan, bijvoorbeeld. Maar nou, dat vind op... ik ook altijd, weet je wel, support your, uh, uh, your local artists. <laughs> Snap je, het is, uh, het is heel fijn dat er mensen zijn die muziek maken. En het is juist heel tof dat mensen zelf iets proberen te creëren. Kijk, als er in, in, in het begin uh, niemand naar Roy Orbison was gegaan... omdat ze liever naar uh, uh, een, een, een, een artiest waren gegaan, weet ik veel. Uh, ik noem een Hank Snow. Ik zat ik toevallig net vanavond een documentaire te kijken... The Searcher over Elvis. En, en die Colonel Parker die had Elvis dus in het voorprogramma gezet van, van uh, Hank Snow... En um, later ja, zou Henk Snow eigenlijk na Elvis uh, gaan spelen, maar ja, toen liep iedereen gewoon weg. <lacht> Snap je? Ja. Dus als, als niemand interesse krijgt in nieuwe muziek en Precies. altijd maar aan het oude blijft hangen, ja. ja, ik denk niet dat dat heel goed is. Ja, Danny Vera moet ervan van bestaan en Joy Orbison is, uh, is, is dood. Ja, je, je nou ja, niemand heeft medelijden met Danny Vera. Nee? Bij mij gaat uit. Nee bij mij gaat als <lacht> ik Gelukkig maar. Ja, ja. Uh, goed, jij gaat dus niet kijken, begrijp ik ook, hè? Um, Nee, ik heb ook gewoon morgen... Uh, ik, ik moet morgen gewoon werken. Ja. <laughs> ik ik zit bij VI, dus niet. Uh, Oké, okay. dus, uh, We gaan een nummer van Roy Orbison uh, voor je draaien. Wat, uh, wat mag het wezen, meneer Vera? Nou, ik zou heel graag gewoon In Dreams horen. Omdat ik dat het eigenlijk nog steeds het allermooiste uh, liedje vind van Roy Orbison. En ik denk dat dat ook eigenlijk staat voor heel Roy Orbison. Dankjewel. Dan die Vera. Dankjewel. Oh, candy-colored clown, they call us Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep Everything is all right I close my eyes Dreams was dit van Roy Orbison, natuurlijk. Ondertussen is bij mij in de studio gekomen Mirjam Rotenstrijg. Hartelijk welkom, Mirjam. Uh, u kent haar misschien als schrijfster, maar misschien ook als de vrouw van AFTH van der Heijden. Die schreef het boek Tonio. Nou, dat is een veelgelezen gelezen boek, is ook verfilmd. Maar nu heeft Mirjam ook een boek geschreven over hun overleden zoon. En dat heet Tonio's Blik: Focus op zijn katten. En, uh, het is, ik zit het net te bewonderen, want het ziet er prachtig uit. Het is heel erg mooi gedrukt. Uh, ik begreep, Mirjam, dat jij en Tonio de liefde voor jullie Noorse boskatten delen: Tigo en Tasha, dat zijn eigenlijk mede hoofdpersonen uit het boek. En dat je na, zijn, uh, do, na de dood van, van Tonio in zijn archief veel kattenfoto's vond, was het zo? Ja. Uh, nou, sowieso heel veel foto's. Maar ik ontdekte ook dat... Ik wist wel dat hij foto's had gemaakt. Ja, hij zat ook op een fotografieopleiding, ja. ja. Precies, maar um, uh, ik wist wel dat hij foto's van Tigo een tasje had gemaakt. Maar ik wist niet dat het er zoveel waren. Nou, dat echt vanaf dat, uh, nou ja, vanaf dat ze twee weken oud waren. Toen ze voor het eerst gingen bekijken in de... Mm -hmm. uh, toen is hij met fotograferen begonnen. En uh, nou, hij heeft dus heel veel foto's van die katten gemaakt. En dat wist je eigenlijk niet? Durfde je ze dan niet eerder te bekijken? Want nou, dus... In eerste instantie uh, durfde ik sowieso niet foto's te bekijken... Waar hij opstond en, uh, uh, ja, en om in zijn archief. Ja, daar was ik nog helemaal niet aan toe. Dat duurde echt drie jaar voordat ik eindelijk uh, ja. dat aandurfde. En uh, beetje bij beetje uh, lukte dat. En eigenlijk uh, het eerste wat lukte, dat was de, de foto's van die katten. Dus waar hij ja. zelf niet op stond of niet zijn vrienden of zo. En wat zag je in die foto's, behalve dan de katten? Ja. Nou ja. Wat, wat, wat uh, tot me doordrong, uh, was dat ik, als ik naar. Zo'n foto keek dat ik exact hetzelfde zag als wat Tonio zag toen hij afdrukte. Op het moment dat hij afdrukte. Dat is natuurlijk altijd bij een foto, maar bij zo'n kat die je dan aankijkt. dan ja, dat, dat bracht hem zoveel dichterbij nog dan een foto waar hij zelf op stond. Want ik, ja, ik, ik zag gewoon wat hij had gezien. Ja. En dat dat, ja, dat is, is ook een beetje eng, maar, maar ook heel, ja, heel fijn. En had je toen ook het idee, daar kan ik wel eens over gaan schrijven? Nou, ik was... Uh, uh, op een gegeven moment uh, ben ik een blog begonnen. Uh, niet omdat ik nou zo uh, uh, social media-achtig ben... maar ik dacht van nou ja, ik zit een beetje thuis alleen te werken. En uh, als ik gewoon een soort dagboekje bijhoud... waarom zou ik dan geen dag, niet een blog doen? Want ja. misschien ook af en toe wat reacties krijgen. Dus het ging me niet om uh, miljoenen volgers te hebben of zo. En toen ontdekte ik dat ik eigenlijk steeds meer uh, uh, uh, tekstjes ging schrijven... bij de foto's uh, die Tony van zijn katten had gemaakt en dat was gewoon eigenlijk heel, nou ja, vrij vrij blijvend, uh, heel anders dan wanneer je gaat zitten voor om, om een roman ja. te schrijven. en toen, nou ja, toen was dus uitgeven van van uh, Pepper Books die uh, op een gegeven moment vroeg... Of, ze daar, uh, of ik daar een boek van wilde maken. Ja. En, uh, en toen nee. dacht je... ja dat is eigenlijk iets wat ik wel, wat ik wel is... wil. En, en wat ook wel kan. Want do door, dat, do door die foto's... Die, hè, die ik zie van Tonio... komen er ook weer een heleboel herinneringen boven. Ja, en het, nou ja, het fijne vond ik vooral... dat ik er niet uh, voor was gaan zitten... zo van ja, ik wil ook een boek over ja. Tonio schrijven. Nee. Want dat was helemaal mijn bedoeling niet. Maar... Uh, op deze manier is het gewoon heel ja, organisch ontstaan. Zonder dat ik er echt heel... Ja, ik bedoel, op een gegeven moment toen het boek zou worden... ben ik er natuurlijk wel wat nauwkeuriger nog voor gaan zitten. Maar het is eigenlijk... Ja, want ik zat eigenlijk met een heel ander boek te werken. Zo is het een beetje spelenderwijs ontstaan. Dat en dat vind ik vooral... ja Heel, volgens mij merk je dat Zeker, ook. Nou, dat wil ik net zeggen, dat merk je ook wel. Ja, het is, uh, ja, het is ook heel speels eigenlijk. Ja, het is, het is een hele natuurlijke opbouw. Ja. En het enige verdrietige is op een gegeven moment, nou nee, ja, er is het wel meer verdrietig Doet Sowieso natuurlijk een verdrietige ja. aanleiding. Ja. Ik had liever dat hele boek niet willen hebben, maar, uh, maar op, tijdens het schrijven ging op een gegeven moment, uh, moest ik Tycho laten inslapen. Ja. En dat was wel heel moeilijk, want Tycho was echt Tonio's lievelingskat. Uh, en, en dat was echt zo alsof Weer iets, alsof me weer iets werd ontnomen. En uh, nou ja, dat, dat, dat was. Maar dat... toen heb je wel zelf. Dat stervensproces gefotografeerd. Je hebt ja, het dat eigenlijk is heel overgenomen bizar. van. Hem. Ja, dat is heel. Want ik ben totaal met mijn iPhone. Ik maak nooit foto's. En, en ik, ik, ik, ik, ik zou Tycho laten inslapen. Maandagmorgen bij mijn eigen dierenarts. Maar om half vijf werd ik wakker van hem. Dat hij helemaal, uh. helemaal benauwd. Was. Ik dacht, nou, ik moet hem nu. Dus ik met, naar de spoedkliniek van dieren gereisd. En uh, nou ja, daar kon hij dus meteen uh, in slaap gebracht worden. En toen heb ik dus inderdaad foto's genomen voordat hij. In slapen. en slapen. Ja, het is heel raar. Want het, die dat... staan ook in het boek. Ja, die staan in het boek. Ja. Uh, een eerdere poes, want voor Tygo en Tasha had je ook een, een poes. Cypri. Toch? Ja. ja. Uh, op een gegeven moment uh, de, de sterft Cypri. Ja. En dan gaan jullie, dus Tony, ook, ik weet niet hoe oud was die toen ongeveer, dat jullie naar die wijnhandelaar gaan voor een kistje? Of uh, begraven. Een jaar of veertien, vijftien. Ja, zoiets. 15. Nou ja, een puber. Zal ik een stukje voorlezen ja, ervan? Ja, heel graag. Ja. Ja, zijn dus bij die wijnhandelaar, omdat je zegt: wat, ja, wat moet, de kat moet erin. Wordt het een kistje voor twee of voor drie ja, drie flessen? Luxe, luxe wijnhandelaar, ja, ja, Oké. Okay. <laughs> nou goed, de, winkel, de winkelier probeerde nog voor te doen hoe je het middenschot van de kist er zonder moeite uit kon halen. Wat door zijn trillende handen jammerlijk mislukte. Daarop propte hij wat stro in de kist en schoof deksel erop. Wat even minst soepel verliep. Haastig duwde hij Tonio het nog half geopende twee persoonskistje in zijn handen... ...wenste ons heel veel sterkte en voordat we er erg in hadden... ...stonden we zonder te hoeven betalen weer buiten. De arme man vond het vast een onsmakelijk idee... ...een dode kat in een van zijn wijnkistjes. Geef hem eens ongelijk, dacht ik. Op dat moment viel me ineens op hoezeer zo'n wijnkistje op een echte doodskist lijkt. Meestal ook gemaakt van blank hout... Op begrafenissen stoorde ik me eraan... dat de nabestaanden bijna altijd voor deze kozen. Een van de goedkoopste soorten als laatste behuizing van hun dierbaren. Betonio zocht ik jaren later dan ook een kist uit... van donker, glanzend kersenhout met messing handvatten. Zo, so, ja... Uh, uh, maak je steeds die, die, die verbinding weer... tussen ja. tuss tuss tuss de katten en de, en de herinnering aan, uh, ja. aan je zoon. Maar dat gaat, uh, ging eigenlijk heel erg vanzelf... Dat, ja, dat dienst gaan aan, aan tijdens het schrijven. Ja. Vond je, was hij, hij was in opleiding hè, tot fotograaf. Vond je hem een goede fotograaf? Nou ja, kijk, hij, uh, hij heeft, had eerst op de, uh, de Fotoacademie in Amsterdam... en toen op de Kunstacademie in Den Haag. Maar daar is hij allebei voortijdig van afgegaan. En, uh, maar hij bleef wel fotograferen. Hij vond het eigenlijk een beetje te saai. En nou, hij was natuurlijk nog geen, hij was nog geen professioneel fotograaf. Nee. Ik weet ook niet... Misschien dat hij op een gegeven moment wel de filmkant was uitgegaan. Zo, maar ik, ik ontdekte wel pas toen ik die foto's... toen ze ver, uitvergroot en afgedrukt werden... toen dacht ik van, oh ja, er zitten best wel he, echt goede foto's tussen. Oh, ja. Dus er zit echt wel een idee achter voor compositie en zo. En dat was me eerst... Maar eerst interesseert me dat natuurlijk ook helemaal niet. Ik bedoel, hij was dood. En al waren het nog zulke mooie foto's. Dat maakt mij dat nou uit. Maar nu ben ik daar wel heel erg blij mee, natuurlijk. Ja. Heeft het je geholpen? Want het is acht jaar geleden, bijna dat hij is overleden. Heeft het je geholpen? Want ja, je bent natuurlijk nog steeds aan het verwerken zijn dood. Je ja. hebt ook in een interview gezegd van ja, ik. Dat, dat proces is nooit klaar. Nee, nee, nee, dat zal ik nee. De rest van mijn leven zal ik dat gewoon met, met, ja. met, met, me, mee, met me meedragen. Ja, tot aan mijn dood, ja. Ja, ja en um, ja, het, het is nu wel anders dan, dan de eerste jaren. Maar even zo goed uh, verdwijn ik ook weer heel makkelijk... in diezelfde rauwe pijn die ik eerst had. Maar... Ja, Het, het geholpen. Ja, het, wat, wat er, kijk, sowieso schrijven, dat is de enige manier om een beetje om, om te kunnen blijven leven. Want dat is echt, daarnaast is het alleen maar ja, schuik of samen te ontspannen, is het eigenlijk eh, ellende. Um, uh, maar het gek is dat schrijven over die foto's, dus ook over Tonio, dat was, was ook prettig. Ook, ook al ging het over hem, maar toch omdat je dan. Weet je, je, kan, je kunt hem niet terugbrengen met je, met je werken, maar je kunt met je. Uh, met wat er gebeurd is met het vlies, kun je dus wel iets maken, iets moois maken. En, en, en doel, niets is zo erg voor een mens, volgens mij dan om, om, om uh, afhankelijk te zijn en om, om, om niets te kunnen doen. Hè? Dat is, je wil altijd iets kunnen doen. Nee, en dus ja. daarom is het was het heel fijn om, om te doen. Terwijl je misschien ook zou kunnen denken, nou. Uh, die wordt er iedere keer weer zo enorm met je neus opgedrukt als je hiermee bezig bent. Dus dan zou je denken, het is misschien fijner om juist iets heel anders te doen. Maar dat is dus niet zo. Nee, nee, iets anders doen is ook fijn om over te schrijven, ja, maar, maar. Want je was aan een ander boek bezig, zijn. Ja, ja. over ja. mijn vader ook een heel vrolijk onderwerp was. Ja. Ik <laughs> maar uh, dat gaat natuurlijk ook weer over Tony. Hoor. Dat dat hangt allemaal met elkaar samen. Maar um, uh, nee, dat schrijven ja. is toch uh, heel fijn. Of over, over je ouders. Ja. ja. Dat was niet zo'n. Uh, Geweldige relatie hè? die met je moeder met name Nou, had. met mijn moeder, ja. ja. En met mijn vader had ik wel een veel betere mm. relatie. Hoewel die dus weer heel ja, gesloten was. En heel weinig vertelde over zijn uh, hele bijzondere leven. En... Uh, maar ja, ik, ik dacht ook na de dood van Tony of nou, als mijn ouders doodgaan... het gaat, doet me helemaal niks. En dat was in eerste instantie ook zo... totdat mijn vader anderhalf jaar na zijn dood... echt in één keer echt zo bij me dim, binnen kwam knallen. En, en vanaf dat moment plotseling was hij heel dichtbij. En uh, dacht ik dacht, ik moet over hem gaan schrijven. Ja, en je zei dat gaat natuurlijk ook uiteindelijk weer over Tony. Ja, omdat ze komen ook steeds dichter bij elkaar. Omdat, kijk... Um, Tonio was ook zijn, zijn enige kleinkind. En uh, zelf had, heeft hij iedereen verloren uh, in de oorlog. Dus um, ja, toen ik hem moest gaan vertellen dat, dat, dat Tonio was dood was... Nou ja, dat vond ik ook echt zo vreselijk. En uh, ja, op de een of andere manier... Um, uh, het, het, het, het, is, het is vreselijk dat Tonio dood is, maar... maar door, door die twee mannen samen heb ik het gevoel dat ik daar iets, iets mee kan. En, ja. En, ja. Dat resultaat, dat zullen we dan ja, laten zien. Ja, dat, duurt, uh, nog even, dat duurt nog wel even. Dat ja. duurt nog wel even. Voorlopig is hier dit uh, prachtige boek: Tonio's Blik. Hij staat ook op de cover samen met. Hoe heet deze? Tigo. Dat, dit is Tigo. dat is ja. die rode boskat. Die, die, ja, ja. Die, die, die prachtig prachtig beest. Tasja leeft nog wel. Ja, die, Ach, blijft... die is al nou al oud. Ja, dat 13. Uh, uh. En er is ook Goed. een expositie uh, in Studio K vanaf uh, okay. Alistair Woensdag. Oké. Okay. Focus op zijn katten. Gemaakt en uh, geschreven door Mirjam Rodestrij. Dankjewel uh, Mirjam. Zometeen dan kunnen we nog luisteren naar Premere de Kichoune. Hij heeft Pierre Courbois te gast. Zes drummers, die gaan samen plaatjes draaien. En morgen, Kees Grimbergen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Stehen. Deze zomer in Koninklijk Theater Carré. Het pauperparadijs. Een theaterspektakel over arm en rijk. Een waargebeurde geschiedenis waar nog steeds niemand van wil leren. Van 4 tot en met 29 juli. Boek nu. Karee.nl Het leven is een feest en jij bent uitgenodigd. Fietsvoordeelshop is jarig deze maand. Al onze fietsen voor feestelijke prijzen. Fietsvoordeelshop.nl Wegens Succes Verlengd. De veelgeprezen tentoonstelling A Wonderful Journey.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 Koningsdag kan het gebeuren. Met een hoofdprijs van 250.000 euro. 20 jaar lang. Belastingvrij. Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om een Koningsdag lot te kopen. Speel bewust 18. NTO Radio 1.